Drie uur lot Thomassen met het NOS journaal SP-leider Roemer heeft op de partijraad van de SP uitgehaald naar de PvdA. Hij zei dat hij zich vreselijk in de ware PvdA heeft vergist. Dat ze me al voor 12 september hebben laten vallen, dat voelt als een mes in de rug, zei Roemer. Hij voegde eraan toe dat de PvdA daardoor een sterkere SP zal terugkrijgen. Eerder vandaag zei Roemer dat de gunstige peilingen verlammend voor hem hebben gewerkt en dat de partij de sympathie niet heeft weten om te zetten in stemmen. De Amsterdamse verslavingskliniek Jelinek waarschuwt voor de gevaren van de waterpijp. Volgens de instelling denken mensen ten onrechte dat een waterpijp gezonder is dan een sigaret. Het gevaar is vooral de verbranding van tabak, zegt de kliniek. Verder duurt een rooksessie vaak langer dan bij sigaretten. En omdat in een waterpijp ook tabak wordt gebruikt waar nicotine in zit, is het even verslavend. De kliniek heeft een lespakket voor scholen gemaakt waarin de gevaren worden uitgelegd. De politie heeft in een woning in Ubergen in Gelderland hun doden gevonden. De man of vrouw is door geweld om het leven gekomen... maar wat er is gebeurd is onduidelijk. Het is nog onbekend of het slachtoffer de bewoner is van het huis. Rechercheurs zijn nog bezig met een sporenonderzoek. In de noord ierse hoofdstad Belfast lopen tienduizenden protestanten mee... in een oranje mars. Ze herdenken dat de protestanten zich honderd jaar geleden verzetten... tegen katholiek zelfbestuur. Veel katholieken zien de mars als een provocatie... De marsen leiden elk jaar tot ongeregeldheden en botsingen met de plaatselijke katholieke bevolking. De Oranje Orders hebben beloofd zich gedijst te houden en geen provocerende muziek te spelen tijdens de mars. De oproerpolitie staat klaar om bij ongeregeldheden in te grijpen. Het weer vanuit het westen droger en steeds meer zon. Het is zo'n 16 graden. Morgen droog en vrij zonnig en het wordt dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal. En dit is de ANWB verkeersinformatie. De N337, de weg deventer zwolle is in beide richtingen dicht door een ongeluk tussen Deventer en Olst. Dat duurt volgens Rijkswaterstaat tot half vijf vanmiddag. Houd daar dus rekening met een omleiding. Op de A13 richting Rotterdam staat bij Del zuid 2 kilometer... want door werkzaamheden is daar de weg het hele weekend afgesloten... tot aan klein Polderplein. Op de A20 Gouden richting Hoek van Holland... staat tussen knooppunt Gouden en Mordrecht 3 kilometer. En ook de A58 bleef daar richting Tilburg... is het hele weekend dicht tussen Geelse en, uh, en Tilburg... ook door werkzaamheden. En daardoor staat tussen Bavel en Geelse 6 kilometer.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 Dit is Radio 1. Opium, het cultuurmagazin van de AVRO. Hans Smit. Goedemiddag. Opium vanuit Carré. We zitten in de Amstel-Voyer. Bent u in de buurt, komt u even langs. We hebben tot half vijf een uh, zeer aardig programma volgens mij. Met leuke muziek van de meisjes. Straks hoort u ze weer. En nu twee gasten aan tafel. Uh, uh, u kunt uh, twitteren, dat weet u. #Opiumavro. Opium dat heeft Dana Linse ook gedaan. We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. Was je zo laat? Ik moest gewoon nog even over de Amstel springen. En dat is. Uh, ik kan helaas niet hier over die sluizen klimmen. Maar misschien probeer ik dat de volgende ja, keer. De volgende keer. Vanaf de redactie van de Filmkrant. Ja, die zit aan de Prinsenkrant. die zit aan de overkant. Ja. Ook uit tafel George Sluizer. Uh, regisseur van de film Dark Blood. Die, die jaren na de draaidagen eindelijk is uh, te zien. Althans. Ook weer niet, hè? Het is ingewikkeld. Uh, hij is vertoond. Ja, afgelopen ik draai donderdag. Hij is twee keer in Utrecht. Op het festival. En dan is het nog even afwachten hoe. Ja, de juridische zaken die eraan vastzitten ja. of hoe dat verloopt. Ingewikkeld. Overigens, ben, bent u deze dagen uh, uitsluitend in Utrecht te vinden? Moet u straks ook weer heel snel terug? Of? Nou, ik uh, zit nu vrij veel in Utrecht... omdat ik ook een retrospectief heb op het film van andere niveau. films. Ja. Dus af en toe moet ik ook uh, een paar vragen beantwoorden ja. van het publiek. Hoe bevalt dat om zo in de, in de schijnwerpers te staan? Nou, dat is niks bijzonders. Ik vond het prettig dat... Uh, de film Dark Blood goed ontvangen werd, maar op zichzelf ben ik, ik zou bijna zeggen, te oud om nog te letten op uh, zeg maar de ego-kant van in het licht staan. Goed, we hebben het er, we hebben het er niet meer over, maar we straks wel over Dark Blood. Eerst gaan we eventjes naar uh, Sebastian Timmerman, die kijkt naar de Ronde van Lombardije. Het is een monument in de wielersport, deze wedstrijd, ronde van Lombardije. En in, dat, in die, uh, dat monument is ook een monument teruggekeerd. De Colma di Sormano, een muur. De muur van Sormano, vertaald in het Nederlands een kort... Korte klim, twee kilometer lang. Maar oh zo stijl, 27 is het stijlste stuk. De weg is smal en dat ook nog eens met het vieze regenachtige klamme weer van vandaag. Het is ook koud eigenlijk, een graad of 10. En dat zorgt ervoor dat op 82 kilometer voor het einde op die coma die Sormano deze ronde van Lombardije aan het ontploffen is. Lozada en Bardet uit Spanje en Frankrijk zijn de twee koplopers die nog over zijn uit de vroege kopgroep. Tom Jelt Slachter werd gelost en is inmiddels ook al teruggepakt door het peloton. In dat peloton dat maar op 25 seconden rijdt van die twee koplopers, is het ook koers. We zagen de grote favorieten vooraan met onder andere Vincenzo Nibali, Alberto Contador, de winnaar van de Ronde van Spanje zit erbij. Maar ook zagen we Bauke Mollema heel goed zitten in vierde, vijfde positie, de kopman van de Rabobankploeg. En dat allemaal dus nog met 82 kilometer te rijden. Het is nog een end, maar deze prachtige beklimming Colma, die Sormano zorgt dus voor de eerste schifting. En het was net ook even zoeken naar Philippe Gilbert, de wereldkampioen. Vorige week werd hij dat in Valkenburg. Werd een beetje naar achteren gereden. Zat op de derde vierde rij in dat peloton. Dat nog 26 seconden achterstand heeft. Op de twee koplopers Lozada en Bardet. Zij zijn bijna boven. Sebastian Timmerman was dat. Al 30 jaar zijn de Gouden Koveren... die worden uitgereikt tijdens het Nederlands Filmfestival... de filmprijs van Nederland. Maar welk van al die winnaars zijn het allerbeste? Opium wilde het weten, vroeg u naar uw mening... voor de categorieën beste acteur, beste actrice en beste film. Via opium.avo.nl kon u uw stem uitbrengen. Zo dadelijk de uitslag. Maar eerst flitsen we even langs de zogenoemde experts... die we dezelfde vraag stelden. Producers, regisseurs en filmrecensenten. Antoinette Beumer. Filmmaker. Hallo, ik ben Martin Kolhoof en ik ben film. Hans Berenkamp. Nu? Televisieresenscent. Bernie Bos, filmproducent. Deden van Buren. Volskant. Matthijs van Heiningen, filmproducent. Ik ben Alp Zacht, filmredacteur van het Algemeen Dagblad. Ik ben Nanook Leopold en ik ben filmmaker. Ik vond de uitspring in die 30 jaar... Rijk te gooien. Tygo Gernand uh, van God los. Tycho Gernand van God los. Van Michiel Romein, van Geluk gesproken. weiler Gerard Tolen. Gerard Tole. Tole. Kies Rijk te gooien. Uh, ik heb een paar favorieten... Loes Woutersson. Monique Hendricks. Willeke van Abelrooy. Rivka Lodijsen. Ik kom er niet onderuit om Carice van Houten dan te noemen. Ik, ja, als actrice moet ik toch Karis noemen. Toch Karis van Houten. Minouche Karis van Houten is de beste acteerprestatie van vrouwen ooit in Nederland. Abel en Spoorloos. Ik kan niet goed kiezen tussen die twee. Spoorloos. Abel. Spoorloos. Zo overtuigend, zo goed, zo... Zusje. Zusje. Karakter. Hans het leven voor de dood van Louis van gastre. Ik vind karakter eigenlijk een hele goede film. En daar kies ik voor. ja. Er werd wel een paar keer genoemd in Spoorloos, George Sluizer. Nou, het is al eindig. Ja, ja ik ben het, het is wel al een tijdje geleden. Dus ik vind het eindig dat het weer toch wel in de herinnering blijft. Ja, die ja. film heeft de indruk gemaakt. Dat is duidelijk. Ja, blijkbaar. Ja. Daarna, Dana Linsen, wat vind jij van uh, wat, wat er zo al genoemd werd? Je bent toen ook ik vond dat daar leuke, leuke onverwachte dingen bij zaten. Niet alleen maar films van de laatste vijf jaar. maar ja. dan ook inderdaad nog mensen zoals Johannes Jaarstegen en Spoorloos. Dan denk ik: hey, dat is goed dat die films in het geheugen zijn gebleven. Ja, ja zo is dat. En dan nu de winnaars van die Opiumfilmpol. Als beste acteur koos u de opiumluisteraar voor Kees Geel in Simon. Uh, beste actrice onder de winnaressen van de laatste 30 jaar is volgens uh, de, de, de luisteraar en de kijker Caries van Houten in Zwart Boek. En de beste film uit de 30-jarige 30 geschiedenis van Het Gouden Kalf dat was uh, Zwart Boek van Paul Verhoeven. Dus ja, meneer Sluizen, daar gaat u helaas. Uh, daar, uh, ik vind ik het je... helemaal niet erg hoor. <laughs> <laughs> je kunt zeggen jammer, maar ja. pas zelf... Ah mag Paul best een prijs hebben, hoewel ik niet, het is niet zijn beste film. Nee, nee, nee, wat, wat, is, wat is wel zijn beste film, vindt u? Vierde de Man vind ik absoluut beter, bijvoorbeeld. Mm. Nou, ik noem maar één. Ja. En jij, Dana, wat vond jij van deze, deze uitkomst? Het zwart boek, Carice van Houten en Kees Geel? Kees Geel vond ik vooral heel erg leuk. Want dat was toch een iets kleinere film, Simon van Editor Stal. Heeft en... daarna geen, geen, geen behoorlijke rol meer gespeeld, ook, volgens mij. Of geen filmrol volgens meer. Volgens mij ook niet in ieder geval niet zo groot en waar hij waar zoveel van zichzelf in kon ja. laten zien. Want het is natuurlijk een lange periode die de film bestrijkt. Dus dat ook daarvoor geldt, dat is goed als. als uh mensen zich dat soort films herinneren. En niet alleen maar iets wat de, wat de afgelopen vijf jaar is. Zwartboek ligt een beetje voor de hand. Carice van Hout had natuurlijk gewoon wat volgens mij Martin Koolhoven zei. minus Want dat is niet meer uh, geëvenaard. Maar goed, ze heeft ook zoveel gouden kalveren gewonnen. Ja. Dat, dat is ook moeilijk kiezen dan. Ja, ja, ja. Uh, Vincent Ball heeft, heeft minus gemaakt. Die, daar gaan we het straks ook over ja, hebben. Ja, die heeft, heeft nu No-No openingsfilm, openingsfilm en volgende het, week in de bioscoop geregisseerd. ja, ja. Goed, we, we, we hebben het er straks over. We gaan eerst even naar de muziek luisteren van de meisjes die spelen In Mijn Hoofd. Ze vond een plusje wezen ergens in het wou. Het was stijf en het was koud. Het zit in mijn hoofd, het zit in mijn hoofd, het zit in mijn hoofd, het zit in mijn hoofd.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 het zit in mijn hoofd, zit mijn hoofd, zit in mijn hoofd, zit hoofd, zit in mijn hoofd, zit in mijn hoofd, zit in mijn hoofd, zit hoofd, zit in mijn hoofd, Het zit in mijn hoofd, het zit in mijn hoofd, zit in mijn hoofd, Zit in mijn hoofd dood, zit in mijn hoofd dood, zit in mijn hoofd, ood, zit in mijn hoofd, het zit in mijn hoofd ood, zit in mijn hoofd dood, zit in mijn hoofd, oh, zit in mijn hoofd, het oh, zit in mijn hoofd. De meisjes waren dat, en het zal u niet verbazen... dat het nummer heet In Mijn Hoofd. Uh, Auke Hulst, de zanger van de groep, die komt heel even aan tafel zitten. Uh, vijf mannen, vier mannen of vijf mannen die zich de meisjes noemen. Uh, daar zit een verhaal achter. Dat kan niet anders. Nee, nou, hoor. Niet? Nee, het is een heel mager verhaal achter. Nou, vertel ik het probeer. magere verhaal dan eens. Uh, nee, deze band die is ooit begonnen, ik denk 25 jaar geleden... Uh, in een uh, pipi-lankoushuis in een bos ergens in Groningen waar ik woonde samen met mijn broer. En uh, als een soort van verwilderde kinderen muziek gingen maken. Mm -hmm. um, en sindsdien hebben we ongeveer 894.000 bandnamen verstookt. En deze bleef plakken, omdat mensen er altijd even om moeten gniffelen. Ja, het is integrerend ook. Want je verwacht meisjes en ze zijn er niet. Nee, dat klopt. Nou, ja, we hebben gelukkig nog nooit uh, bij een live optreden... een verzameling uh, hitsige heren voor ons podium gehad... <lacht> die erg teleurgesteld waren. Maar wat niet eens kan nog komen, je moet, je moet blijven hopen. Ja. Het, is, het is nederpop met een twist. Ja, dat zijn er niet mijn woorden, dat zijn jullie woorden. Wat, wat, waar zit hem die twist in? Wat? Uh, de twist zit hem erin dat het, het is een beetje een amalgam van allerlei uh, dingen Er zit wat reggae in, er zit soms wat jazz-invloeden in. Het is in het Nederlands, maar het is ook, er zit ook indie-invloeden in. En, uh, en ik denk dat het tekstueel vaak een beetje... Tussen uh, kleinkunst en gangbare nederpop, inhangt die natuurlijk wel wat platter is dan wat wij maken, natuurlijk. Ja, want er zit een diepere laag, zit er natuurlijk achter, onder. Uh, ja, dat is wel de bedoeling. Soms niet hoor. Het volgende nummer dat we gaan spelen is zo plat, als een dubbeltje. Oké, okay, daar zijn we vast gewaarschuwd. Zeg, je bent ook met een boek bezig, of je hebt een boek geschreven? Er is een boek uh, is net uit. Uh, dat boek heet Kinderen van het Ruige Land. En dat boek gaat ook eigenlijk over. Die kinderen op dat ruige land, dat, dat, dat bos in Groningen, dat Pipi-Lankhuis-huis. En uh, dat is nu een maand uit en het gaat heel goed. Hoe heet het boek? Kinderen van het ruige land. Zo heet het gewoon, Kinderen van ja, het ruige land. Ja. Uh, betekent dat ook dat je hier langzaam aan het loszingen bent van de band? Dat je je als schrijver gaat ontwikkelen of is dit, gaat nee, dit, moest dit er gewoon komen? Nee, voor, voor mij hangen al die dingen samen. Um, maar het is ook al mijn vierde boek. Ik weet wel dat mijn eerste drie boeken totaal aan iedereen voorbij zijn. Sleggen bij de slechte toch nog? Dat weet ik niet. niet? Eigenlijk. Oh. Ik heb dat niet gecheckt. Nee. Waarschijnlijk. Maar uh, uh, nee, en onze, eerste, onze eerste plaat is uh, begin dit jaar uitgekomen. Dus eigenlijk had ik al meer boeken, ge ik heb meer boeken geschreven dan platen gemaakt. Maar allebei, met allebei ben ik schrijven en muziek maken ben ik begonnen toen ik nog uh, nou, net uit de luiers was. Dus... Mm -hmm. En dat gaat ook voorlopig nog even door? Dat was wel de bedoeling, ja. ja. Doen. Ik uh, vond die, dat album echt uh, zeer vrij. Beter dan niets heet het. Ja. Dat moeten we even noemen. En dat jullie morgen in Metz in Breda staan. Ja, iedereen komen. Ja, tuurlijk. En 3 november op het uh, Geen Daden Maar Woorden Festival in Rotterdam. En meer informatie vindt u op de, de site. En die heet, Auke uh, www.demeisjes.net N-E-T -E -E Oké, okay, Auken Hulst, zanger van De Meisjes. Straks nog een keer. Dank je wel. Bijna twintig jaar lagen de filmopnamen van uh, Dark Blood op de, op de plank... of in, op, de, ja, op de plank, zo heet het geloof ik, niet op de plank... want dan moet ik aan theater denken meer. Uh, in uh, 1993 schoot regisseur George Sluiser de film in Utah in de Verenigde Staten... met in de hoofdrollen River Phoenix, Judy Davis en Jonathan Pryce. Door de onverwachte dood nog tijdens het draaien van de jonge acteur River Phoenix... werden de opnamen voortijdig beëindigd. En op het uh, Nederlands Filmfestival ging afgelopen donderdag twee dagen geleden... Dark Blood dan toch nog in première... Het was, het was een, het was een mooie, mooie stemmige avond, vond ik het. Wat vond u ervan? Ja, je weet het nooit, laat ik zeggen. Ook van een film die zo oud is, zeg maar. En uh, ja, ik weet niet precies wie ook in het publiek zat. Dus het was niet voorspellend. Maar ik merkte dat het heel goed viel bij ja. iedereen, laat ik ja. maar zeggen. Ik uh, ben uh, zeer happy over de ontvangst die avond, ja. ja. Het, het, waarom was het voor u zo belangrijk dat die film Koetkekoet uh, koet, koet, koet, toch nog afkwam? Dat zijn twee dingen die eigenlijk samenvallen. Ik heb dus de film in, laat ik maar zeggen, in 1999... toen er een sprake was dat het uh, vernietigd zou worden verbrand door de verzekering... heb ik het laten weghalen... Uh, uit een loods in Amerika. Je hebt het gewoon laten stelen, toch? Dat's, ja. Ik heb het gewoon gered uit van de ondergang. Zo ja. kun je het ook zeggen. Ja. Um, ja. In ieder geval... Um, het is hier dan naar Europa gekomen. dan naar Nederland uiteindelijk. En ik was met andere films bezig. Dus het lag er. Het was wel aanwezig. Maar ik had het wel in mijn achterhoofd. Maar er gebeurde niks. Tot ik slaghalenbreuk kreeg in 2007. Op het randje van de dood heeft gelegen. Ja, en toen waren de doktoren ook niet optimistisch. Ze zeiden, nou, je hebt niet lang meer. Ja, en toen werd het dus... Uh, een soort uh, ja, must, zeg maar, een dringend behoefte om... voordat zover was de film, ik zal zeggen, af te maken. Eigenlijk de het creatieve arbeid die lag of die gedaan was door acteurs en crew, ja. iedereen... want het is niet alleen om River Phoenix, maar om iedereen... Ja. om het verhaal te redden en zo goed mogelijk zeg maar, achter te laten, laat ik het zo maar zeggen. Het ja. is dus, uh, klassieke creatieve behoefte van een beetje obsessieve filmmakers. Ja, wat het grappig is, of grappig, uh, er is net ook een boek uitgekomen... dat heet Wie zijn ogen niet gebruikt is een verloren mens. Dat is een citaat van u... Het zijn gesprekken die Hans Heesen met u heeft gevoerd. Het heeft geleid tot een soort van biografie. Maar het is meer een een lange interview in feite waar uw hele carrière voorbij komt. En het valt op, ik vond het opvallend, dat dat, dat, dat obsessieve bijna... Dat, dat, dat tekent uw carrière. U wilt altijd, hoe dan ook, wilt u afmaken waar u uh, aan, aan begonnen bent. Ja, ik denk dat ik een klassieke ambachtsman ben op nee. dat punt... En als je aan iets begint, dan wil je graag dat de stoel of de tafel of wat dan ook afkomt, fatsoenlijk afkomt. En uh, uh, dat heb ik, maar ik denk dat het een combinatie is van uh, dat je eigenlijk ook via, ja, voor mij dus voor, van via film, eigenlijk jezelf waar maakt. Uh, als u mij nu interviewt, zult u niks te weten komen over zo'n over Sluizer. Als u alle films ziet en goed kijkt, dan misschien weet u iets. Hmm. Dus het is ook een manier om, ja, laten we maar zeggen... via wat je maakt, eigenlijk jezelf waar, gewaard te worden. Ja. Eventuele... Jezelf vormgeven, als het ware. Ja. Door, door, door je films. Ja. Want wat een, een prachtig voorbeeld van, van die obsessie is... We hadden het over spoorloos eerder. Dat tijdens het draaien van spoorloos... Het was geen cent... U bent met de maffia in Frankrijk gaan overleggen. Uh, om, om, om, om in ieder geval te zorgen dat er eten was voor de crew. Dat gaat ja, heel ver. het was dus. Uh, om het even. Uh, niet recht te denken, maar het was zo, maar het was wel kort. Uh, problemen de met het, de, de, laat zeggen, de verhuurder in Nederland. die dus zei: ja, ik heb er toch geen trek in. Nou, ja, dan valt dus de hele. laten we zeggen stelen in elkaar van fondsen, noem maar op even. Ja, ja. En ik zat daar al met repetitie, met acteurs, met Ter Stegen en Donadieu. Mm -hmm. En we gingen draaien en dat hebben we gedaan. En dat was mm. geen geld, maar men moet eten, je moet benzine in je auto gooien. En ik dacht, ja, uh, dat nou, komt wel los, dat duurt wel misschien een paar weken, want de bureaucratie wenkt traag. Dus ik naar Nice. Naar wij, en daar s'nachts heb ik zitten dealen. Niet bietsen, maar dealen, zeg maar. Ja. Uh, met een paar mensen. En zei, nou, geef me genoeg geld voor een paar dagen eten en benzine. En dan kunnen we door. En dan ging ik elke avond, s'nachts, was ik ja. weg om elf uur. En ik kwam ik om zes uur, ochtends terug. Dus weken geen tegen meer? Ja. De crew en de acteurs wisten niks. Nee. Nee, nee. Dat heeft een week geduurd. Vijf keer ben ik... En toen kwam wat geld los. Ja, nou, dat, dat, dat bedoel ik, dat is toch, toch behoorlijk... Dat, dat is, dat, u gaat ver voor uw film. Deze film, uh, bedoel, ja, u zegt het is voor iedereen dat die afgemaakt moest worden... maar die dood van River Phoenix, dat, dat, dat, dan valt alles, uh, alles in duigen natuurlijk. Scenes die ontbreken, dan moet je toch maar op een of andere manier... die film in elkaar uh, breien. Hoe, hoe heeft u dat gedaan? Goed kijken wat er was aan materiaal natuurlijk. Ja. Weten dat er een goed 20% ontbreekt. Dat zijn voornamelijk interieur scènes. Dus, uh, uh, want ex de exterieuropnamen waren bijna allemaal gemaakt. Ja. Uh, dat, dat zijn stukjes die overal vallen langs in het verhaal. O ook een paar belangrijke scènes. Zoals ontmoeting en afscheid en dat soort dingen. Ja, dan moet je een beetje herschrijven. Hergroeperen. Nagaan of het uh, gaat of niet. Mm -hmm vele technische middelen mogelijk tegenwoordig zou je zeggen... zou je bijna met special effects uh, of ook ook tot leven kunnen maken, ja. bij wijze van spreken. Maar dat heeft en, u niet gedaan? Nee, dat 93 dat niet gedaan. En nu had ik het geld er niet voor om te doen, want het zijn hele dure dingen. Ja. Dus uh, ik moest ook uh, ik zeg, eenvoudig, wel to the point, maar eenvoudig. En ik heb gekozen voor iets waar ik in... Ik geloof uiteindelijk, dat is de simpelheid. Uh, uh, proberen zo simpel mogelijk zeg maar, een oplossing ja. te vinden. U vertelt vinden. het verhaal buiten film. Ik beeld. vertel dus, dat het is, eigenlijk... is mijn stem. En ja. Het is geen opname buiten de film om... Uh, dus dat je twee films in één film krijgt, ja. zo met animatie of ja. zoiets. Ja. En um, volgens de mensen die het gezien hebben... heb ik me er aardig uit ja. uh, weten te ja. redden. En ja. het, is het ja. Ja. Ja, word... in die zin gelukt... Dat ja. Je niet wegzapt, omdat omdat het niet begrijpt. Nee, dat kan ook niet. Want je zit in de filmzaal, dus je kan niet zappen. Maar, maar, in de... maar in hand, zelfs is... als het televisie was, nee, zou je het is... niet wegzap. Ja, het, het, het gaat over uh, de film Blad gaat over een jongen uh, die in de, in de woestijn woont. Boy, gespeeld door River Phoenix. Er komt een echtpaar uit Hollywood. Die stranden daar en hoe, hoe die verhouding tussen die drie uh, gaat. Daar gaat het eigenlijk over. Even een heel kort fragment met de stem van River Phoenix. Dat vonden we toch mooi om even te laten horen. Could you hold this? Ik moet wat hulp. Gat, get this right, or you'll never get out of here. Je wouldn't want that, nouwood? Nee. No. Ik, ik las in het boek waar ik het net over had, dat uh, uh, de uw cameraman uh, uh, die heeft destijds die, die is door gaan draaien uh, terwijl uh, uh, die monoloog van River Phoenix al klaar was. De, de, de, wat, wat was dat voor materiaal? Wat was nou, het laatste wat dat, ooit ik? opname, zeg maar. Er is in de wereld is er een. zeg maar, een god. Waar hij, wat hij tot een beetje tot zijn, zijn kerk maakt. zeg maar, een jongen. Ja. Voor het overleven van een nucleaire aanval enzovoort. En daar heeft hij op een bouw met de scène. Uh, met de vrouw, die is wel gefilmd. Mm -hmm. uh, dus met Buffy in het verhaal, waar hij opvalt. Hij wil eigenlijk een lijkt ik maar heel beetje kinderachtig zeggen, een nieuwe ras maken... van mensen die niet zo rot zijn als onze elite, zeg maar. Ik kan niet zeggen BN, als ik durf het woord Nee, ik goed, het. BN, BN, BN, Amerikaan, ja. En hij heeft een toespraak waar hij kwaad op haar is. En hij zegt op een bepaald moment... Ik uh, wil weg, ik wil naar een andere wereld. Ik wil naar ander licht. En ik kan jullie niet uitstaan, jullie zakken uit de L.A. Ja, ja, ja. Dat hebben we gedraaid en toen zei ik, kut, zoals dat gebruikelijk is. En ik hoorde nog dat de camera liep. En de cameraman die deed nogmaals de knop uit. En we hoorden nog een heel klein geratel van de camera en nogmaals. Ja. En het ging door en dus... Die was klaar, maar die bleef staan voor de camera. Een beetje namemerend over zijn tekst. En die liep daarna in het donker weg, zeg maar. Tussen het zijn decor met kaarsen. Ja, ijzingwekkend. En het is vier uur voor zijn dood. Ja, ja, ja. Ik vond het een heel bijzondere film. Maar Daan heeft hem ook gezien. Je hebt hem ook gezien. Toch? Ja, ik vond vooral die oplossing om gewoon ja. simpelweg die ontbrekende scènes in te spreken. Ja. Ook met uw eigen stem. Dat vond ik een hele bijzondere manier. Want dan ga je ook tijdens het kijken heel erg nadenken... over wat Precies. film is en wat voor eenvoudige middelen je nodig hebt... om toch uh, ja. een verhaal te kunnen vertellen. Dark Blood. Deze week nog enkele malen te zien... op het Nederlands Filmfestival in Utrecht. En deze week verscheen ook dus dat boek van, over George Sluizen van Hans Hezen, getiteld Wie zijn ogen niet gebruikt is een verloren mens. En zo is het. Neig en van dit maar. George Sluizen, hartelijk dank. Merci. Dan gaan wij naar de virtuele vitrine. De virtuele vitrine. Kunstenaars over hun bijzondere band met dat ene. Deze week. Uh, ik ben Sjoerd Kuiper, kinderboekenschrijver en dichter. Sjoerd Kuiper, afgelopen donderdag kreeg hij de Theo Thijssenprijs voor jeugdliteratuur. Uh, de Theo Thijssenprijs betekent voor mij dat ik, uh, nou, om het het meest uh, protserig te zeggen, opgenomen ben in een eregalerij van allemaal schrijvers waarin ik waar ik heel graag bij wil horen, van Annie M. G. Schmid... tot Ted van Lieshout die hem de vorige keer kreeg. En uh, die eer doet mij bijzonder veel. En daarnaast hoop je altijd dat het iets doet voor de verkoop van je boeken. En de, de, maar dat is wat platvloers. De, de eer met name heeft mij de tranen in de ogen bezorgd toen ik het hoorde. Ja, dat is het leuke dat het er veel voortkomt uit zo'n uh, Theo prijs Niet alleen publiciteit, maar ook hele leuke opdrachten. En ja, de leukste daarvan, vind ik... Het schrijven van het Nationaal Kinderdicté. Het lijkt me heel erg moeilijk, want ik heb mezelf ten doel gesteld... alleen maar woorden te gebruiken die de kinderen kennen. Zodat als ze het de eerste keer horen voorlezen... denken van makkie, dat weten we allemaal. En dan ja, de, de gore instinkers. Vind je moeder. Ja, we hebben geleerd vind, je er loop. Oké, okay, dus met een D. Eerste fout. <laughs> dus oei, deze had ik niet moeten zeggen. <laughs> Voor de virtuele vitrine kiest hij een bijzondere bundel. Voor de virtuele vitrine heb ik uitgezocht een handgemaakte dichtbundel van mijn vader... met uh, tekeningen van mijn oom Cornelis de Jong. Die is ooit in 1948 gemaakt um, om cadeau te doen aan mijn moeder. Het zijn uh, handgeschreven gedichten op mooi dik papier met een leuk geel kafje... En de tekeningen zijn aquarellen. En het is natuurlijk een uniek exemplaar... omdat er uh, één is in de hele wereld en het hele heelal daarbuiten... ook heel dierbaar voor me. Omdat, ja, op een gegeven moment merkte ik daardoor, door deze bundel die ik in handen kreeg... dat mijn vader ook dichtte. En dat was voor mij als jongen heel belangrijk. Omdat ik toen ontdekte dat dat heel normaal was om te doen. En uh, dat ben ik toen... Uh, nou ja, dat was op mijn zestiende ongeveer. Dus 44 jaar lang heb ik dat daarna nog blijmoedig beoefend... Nou, als je wil zien hoe die eruit ziet, deze bundel, waar ik het uh, zojuist over had... dan moet je even kijken op uh, opium.avro.nl. En daar uh, is het allemaal op te zien. Precies, en op onze Facebookpagina en op YouTube... als u zoekt op Hans bij de Avro. Daar staan alle vitrine filmpjes onder elkaar. Overigens is het grote kinderdictaat te zien... op zaterdag 8 december om 6 uur op ZEP, op Nederland 3. En de woensdag, woensdag daarna is het grote dictaat der Nederlandse taal... dit jaar met de tekst van Adriaan van Dies. Straks Dana Linsen met haar tips voor het Nederlands Filmfestival. Nu is het journaal van bijna 2 over half 4 met Lieselot Thomas. Radio 1, het NOS-journaal. In de Poolse hoofdstad Warschau hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen maatregelen die de Poolse regering wil nemen om de staatsschuld te verlagen. De demonstratie was georganiseerd door vakbonden en de conservatieve oppositie. Premier Tusk wil de komende tijd allerlei hervormingen doorvoeren. Belangrijkste maatregel is het verhogen van de pensioenleeftijd naar 67 jaar. De demonstranten vrezen dat de sociale zekerheid wordt uitgekleed. SP-leider Roemer heeft op de partijraad van de SP uitgehaald naar de PvdA. Hij zei dat hij zich vreselijk in de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 Hij voegde eraan toe dat de PvdA daardoor een sterkere SP zal terugkrijgen. En in de noord ierse hoofdstad Belfast verloopt de Oranje Mars van protestanten tot nu toe rustig. Tienduizenden mensen lopen mee. Ze herdenken dat de protestanten zich honderd jaar geleden verzetten tegen katholiek zelfbestuur. Veel katholieken zien de Mars als een provocatie. De Marsen leiden elk jaar tot ongeregeldheden en botsingen met de plaatselijke bevolking. En dat is nieuws op dit moment. En dit is de ANWB verkeersinformatie. Op de A13 richting Rotterdam staat bij Delft Zuid 2 kilometer file. Want door werkzaamheden is daar de weg het hele weekend afgesloten tussen Delft Zuid en Knopens-Klein-Poldenplein. En dat geldt ook voor de A58, Breda richting Tilburg. Daar is de weg het hele weekend dicht tussen Geelze en Tilburg. Daar wordt druk geasfalteerd. En daar staat er op dit moment een file van 5 kilometer tussen Bavel en Geelze. Dit is opium. Ja, we gaan eerst even voordat we verder gaan schakelen met Sebastian Timmerman die kijkt naar de koers van de vallende bladeren, de Lombardia. En dat is ook de wedstrijd van de vallende favorieten geworden, want de wereldkampioen is uit koers na een valpartij. Philippe Gilbert, de Belg. Vorige week wereldkampioen geworden in Valkenburg... maar kwam ten val in de afdaling van de Colma Die Sormano. Die muur daar ja, op een goede 80, 75, 80 kilometer voor het einde... in Lecco van deze ronde van Lombardije. De beklimming was al pittig, stel en smal. De afdaling, idem dito. En dat met al die haarspelbochten in de regen. Dan is het een erg gevaarlijke afdaling. En Gilbert heeft dat dus aan de lijve ondervonden. Zit inmiddels in de ploegleiderswagen naast zijn ploegleider. En gaat dus op die manier richting de finish niet meer op de fiets. Maar Gilbert was niet de enige die onderuit ging in die afdaling. Ook de, de Italianen Paulini en Balan, zeker ook favoriet. Zeker Paulini is dat, is onderuit gegaan en uit koers. Alessandro Balan, oud-wereldkampioen, ploeggenoot trouwens van Gilbert. Ook gevallen en uit koers. Met Bouke Mollema gaat het een stuk beter. Bouke Mollema, de kopman van de Rabobankploeg, zit in het peloton... dat een minuut rijdt achter de koploper. En dat is de 21-jarige jonge Romer Bardet, een eerstejaars beroepsrenner. En hij doet het knaps goed beneden gekomen. En met nog 64 kilometer te gaan in dat slechte weer van Lombardije heeft hij dus een minuut voorsprong op het peloton. Wat nog zo'n 40 renners groot is. Waar Liquicas goed vertegenwoordigd is met Basso Nibali. En nog twee knechten van hun mollema zitten dus in ieder geval nog bij. En we zagen ook Alberto Contador in dat peloton. 64 kilometer dus nog te gaan. Er moeten nog twee behoorlijke beklimmingen worden genomen. Bardet aan de leiding. Eén minuut erachter dus dat peloton met de favorieten. Ja, dankjewel, Sebastian. U luistert naar Opium bij de Afro op Radio 1. De R is in de maand de R van Radio Ring. U kunt stemmen op het beste radioprogramma als die onderscheiding, dat u die onderscheiding gunt. En we zouden het natuurlijk geweldig vinden als we uw stem zouden krijgen. U krijgt er geen 3D-tv voor, geen auto, geen iPhone 5. Gewoon de waardering van de redactie van Opium en van de presentator. En mocht het helpen om u over de streep te trekken, u bent als fan van dit programma in goed gezelschap. My name is David en when I'm in the Netherlands. All I do is listen to Opium Radio. That's all I listen to. I don't any other radio. I'm sorry. I don't. I don't even care about it. All I listen to is Opium Radio. It's the best. Zo dus, eh, ik zou zeggen: breng uw stem uit op radioring.nl. Stem op ons. Stem op Opium Radio. Tijd voor de recensierubriek. Dit keer filmjournaliste Dana Linse bij ons aan tafel. Okay.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 Ja, daarna afgelopen woensdag opende de 32e editie van het Nederlands Filmfestival... met de Nono, het kind. Thema van het tiendaagse filmevenement is De Belofte. Uh, dit klinkt alsof het een beetje cinekit is. Alsof het een kinderfilm is die oh ja, het festival opent. Het In. lijkt er ook op dat De Belofte van de Nederlandse film... op dit moment die ja? jeugd en familie film is, Dus ik snap wel dat, dat het festival er dan voor kiest om met zo'n film te openen. Wat Aha. overigens een hele plezierige, publieksvriendelijke, gezellige opener is. Dus dat klopt. Ja. En Cinekit kan natuurlijk flink balen. Want die moeten nu weer op zoek naar en andere, andere over, leuke nieuwe Nederlandse ja, ja, ja. films. Ja, ja Vincent Bals, de regisseur regisseur van, van uh, Minoes ook. waar we het eerder over hadden. Um, um, is het is een mooie film geworden? Nou, wat hij in Minou's heel goed deed... zo'n nostalgisch universum creëren... waar zich dan een sprookjesachtig verhaal afspeelt... dat doet hij in Nono -No ook uh, prima. Je hoort hier natuurlijk al aan... dat ik een beetje mijn reserves over de, over de film heb. Want ik vind het ook heel erg alleen maar dat gebleven. En um, ik snap zelfs niet eens waarom dit verhaal... wat op een boek van David Grossman is uh, gebaseerd... en wat van Israël naar Nederland in de jaren 60, 70 is verplaatst... waarom dat eigenlijk een nostalgisch verhaal moet zijn. Want daar is in de film zelf helemaal geen enkele uh, aanleiding meer voor. Uh -huh. Dat verhaal over een jongetje die 13 jaar is... aan de vooravond van zijn bar mitzvah uh, op reis wordt gestuurd. in een soort nou ja, reis naar zichzelf, naar zijn verleden. Zo'n roots, de geheimen in zijn familie. Dat had zich ook best uh, nu kunnen afspelen, Maar ja. ja, die jurken en die bussen en die oude auto's dus zijn, zijn zo, natuurlijk ja. zo mooi. Ja. Maar tegelijkertijd mist de film daar ook wel iets van relevantie. Mm -hmm. En een zigzagkind, Wat is een zigzagkind? Het zigzagkind kind is, is wat, wat, wat ik uit het boek begrijp. En in de film is het eigenlijk, gaat het eigenlijk tussen de saaie kant van de familie... en de spannende kant van de familie zigzag het heen en weer. Maar in het boek is het ook meer iemand die de hele tijd... van de ene kant van een verhaal zich naar de andere kant van een verhaal zag kan schieten. Want dat het boek gaat heel erg over de kracht van verhalen. Een mooie uh, Joodse traditie natuurlijk. Om de wereld te begrijpen. En ja. daarmee ook de rol die fantasie en verbeelding daarin spelen. Ja, met, met en met Isabella Rossellini ja, ja, als moeder. Dat is ook bijzonder. Die ah, die is zo, maar... Als oma. Ja, als oma. Nou, maar wel als prachtige oude nachtclubzangeres... met een rode sjaal in het haar... die dan ook een belangrijke rol in de film speelt. En dan mag ze een mooi liedje zingen. Whatever Lola wants, Lola gets... En... Dat zijn, dat zijn de smulmomenten van de film. Want daar wordt het ook echt cinema. En dan heb je zo'n ster van wereldformaat die met een knipoog in de camera kijkt dan doet het het wel. Ja, dat is, uh, dat is mooie cinema. Maar goed, dus niet helemaal geslaagd. Deze nee, als, je het, ver, als je het vergelijkt, want dat is heel grappig... want al deze films gaan natuurlijk in Utrecht in première... en volgende week komen er ook allemaal Nederlandse films in de bioscoop. Ja. En andere kinderfilms, bijvoorbeeld Mace Case... Ja. ook op uh, kinderboeken gebaseerd, mm -hmm. van Mirjam Oldenhaven. Barbara Bredero heeft dat geregisseerd. Die mikt op een iets jongere... Doelgroep gaat over een invalleraar in denk groep 6 van de basisschool die zelf nog net hoe zeg je dat uit de luiers wou ik zeggen nat achter de oren is zo jong is hij nou weer niet nog nog nat ja nog niet droog goed Leven de spraakverwarring 19 jaar, heel jong en onervaren, durft niet de klas in, zeer verlegen. En op een of andere manier is in, is in die film is het heel goed gelukt... om een film te maken die, die plezierig is, uh, uh, jonge mensen aanspreekt... en zelfs misschien ook wel een beetje hun ouders... omdat het juist niet over de hoofden van die kinderen heen is uh, gemaakt... En waar je dan ook nog je van alles zou kunnen afvragen... over die mythe van de goede leraar. En, ja. uh, dus daar zitten eigenlijk veel meer kleine dingetjes in verstopt... waar je over, over na kunt denken of nog een beetje een Diep, glimlach over kunt hebben. Het meer diepgang meerdere kanten van de verhaal. Ja, terwijl het ogenschijnlijk niet zo is. Maar oh. dus wat mij betreft, als je dan toch volgende week... met je kinderen naar de bioscoop moet... ja, dan zou ik zeggen, case. Ja, kinderfilms zijn overigens uh, sowieso zeer succesvol in Nederland. Dat zei je al in je inleiding, want achtste groepen, ze huilen niet. Bram met je baas, Dolfje, Weerwolfje. Nou ja, Cowboy is ja, natuurlijk, ging in Berlijn al in première, is nu de Barbara, Nederlandse Cowboy. inzending... Ja. Uh, voor de Oscar, dus misschien sleept hij nog een nominatie in de wacht. Volgens de wandelgangen is het ook een grote kanshebber... voor die gouden kalven die, nou ja, eind van de week uitgereikt gaan worden. Of eind volgende week, uh -huh. ja. Um, dat weet je natuurlijk nooit, want er moet nog van alles uh, gebeuren. Er gaat, staat nog van alles op het programma wat, wat in première moet gaan in Utrecht. Nieuwe Paula van der Oest, nieuwe Jos Stelling. Maar Cowboy heeft zich inmiddels wel, uh, wel bewezen. Ja, ja. ja. Dan nog even een, een paar van de oest. Overigens volgende week bij ons te gast. Dat is een heel ander verhaal. Maar nog even over Cel, Of een vervolg op de. Succesvolle televisieserie uh, uh, Belger, de macht van meneer Miller... met de Daan Schuurmans. Hij is ook in die film te zien. Een thriller. Heb je ook gezien? Dat heb ik ook op? gezien. Ik was zeer aangenaam getroffen... door het ambitieniveau van de film. Snel. En ik heb, ik heb niet, moet ik eerlijk zeggen... want er gaan zoveel films uit dat ik televisie kijk... dat, dat lukt bij mij niet helemaal. Dus ik kende de serie alleen van, uh, van naam. Ik had ook niet de boeken gelezen. Dus ik kwam er volkomen blanco in. Dus een paar dingen gingen mij te snel. Wie Man, de schrijver van de serie is het eigenlijk stiekem een geheim agent. Dus ik moest wel hard nadenken tijdens het kijken. Ah. Maar het is een hele vlotte actiethriller. En als daar nou een beetje minder televisie en wat meer film in komt, dan komt het nog wel eens goed met die Nederlandse ah. genrefilm. film. Snelle actie ook in de, thriller, in, de, in de teaser hoor maar. Maar we hebben een advocaat nodig. Ik weet niet wat jullie denken, maar die weet ik niet geweest toch. Dit is echt een misverstand. Allereerst moet je al je wachtwoorden veranderen, creditcards blokkeren en je opent een nieuw rekening. U heeft een hypotheekschuld van negen maanden. Een hypotheekschuld? Ik huur. Als jij wil weten wie je identiteit heeft gejat, is het nu of nooit... Als je er maar veel laag in de gooit, dan wordt het vanzelf een heel indrukwekkend idee. Dan klinkt dat heel wat. Nee, maar dat is het. En het is een belangrijk thema: identiteitsdiefstal Aha. in ja. het uh, digitale ja. tijdperk. Want volgens mij stond er vanochtend alweer een stuk in de krant over Google Chrome. Wat veel te veel van ons te weten komt. Dus in die zin is het, is het heel relevant. Ja. Het, is, uh, het is spannend. Daan Schuurmans, het is heerlijk dat hij zoveel meters heeft gedraaid. dat je gewoon die geloof je op film. Over beloftes gesproken. Tim Murk, die zijn uh, sidekick in de film speelt... is ook een hele leuke jonge acteur. Dus wat dat betreft, hij staat helemaal niet in het lijstje... van het Nederlands Filmfestival, okay. maar hij mag erbij. Ja, nou is ooit spoorloos de Vanishing geworden. In, uh, het schijnt deze Belliger ook al is ontdekt door Hollywood. Nou ja, het staat natuurlijk eigenlijk heel erg in een traditie... van al die uh, jaren 70 en 80 zogeheten paranoia-films... die toen werden gemaakt ja. van de uh, Parallax for You... tot eerder All the President's Men. Het heeft een beetje dat gevoel. Dus ik kan me voorstellen dat ze in Hollywood wel raad weten... met zo'n scenario en zo'n thema. Ja. Jij noemde al uh, cowboy als uh, kanshebber voor een gouden kalf. Heb jij zelf al een favoriet in je hoofd? Uh, ik moet natuurlijk nog het een en ander zien... waaronder, ja, denk ja. ik, echt grote films... zoals van Joost Stelling en Paula van der Oest. Ik zou het heel erg leuk vinden als cowboy... Uh, als, dat werd, uh, als dat werd gehonoreerd. Mm. Ik ben ook enorm benieuwd naar outsiderfilms. Zoals dan is er een film die heet My Life on Planet B. Dan denk ik, oh, dit, dit wil ik ook zien. Dus... Ja. Uh, spreek me daar later over aan. Het festival van de fantastische film, ook in Utrecht. Goed, dankjewel. Uh, Belger zelf, vanaf donderdag in uh, de Nederlandse bioscopen. Uh, en uh, dan hadden we die andere film, De Mees Kees. Die gaat vanavond de première op het Nederlandse Filmfestival in Utrecht... vanaf woensdag te zien in de bioscoop. En Nono, het zigzag kind, draait vanaf volgende week woensdag 3 oktober in de bioscoop. Dana Linsen, dankjewel. En ons op de hoogte. We gaan uh, naar de live muziek. De meisjes, doe wat je doen moet. Doe wat je doen moet, doe wat je niet laten komen, doe wat je doen moet, Doe wat je niet laten komen, maar laat me niet alleen, Laat men niet alleen, doe wat je doen moet, doe wat je niet laten komen, doe wat je doen moet, Doe wat je niet laten komen, Doe wat je doen moet, Doe wat je niet laten komen, laat me niet alleen, laat me niet alleen.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 De meisjes waren dat... Morgen in Metz zijn ze te zien en houd, houd ze in de gaten, zou ik zeggen. Van deze reggae naar de jazz. Ach, het is maar een kleine stap. Jazz heeft met zijn improvisaties en wilde, afwijkende ritmes... de moderne muziek stevig opgeschud. Maar ook de Europese literatuur heeft een flinke tik meegekregen... van die opzweepende vrije jazz. Om die conclusie kun je niet meer heen na het lezen van de Rebellse ritmes. Het is een boek dat talloze dwarsverbanden tussen jazz en literatuur laat zien. En Matthijs de Ridder die heeft het geschreven. Zit hier aan tafel... Uh, laat een, je laat een enorme stoet aan jazzmusici en schrijvers voorbij trekken in je boek. Het is ook een behoorlijk lijvig boek. Ik heb het niet helemaal uit kunnen lezen. Zo lijvig is het. <laughs> uh, je je lijkt een, uh, een leven lang nodig te hebben om ze te leren kennen. Maar, je, maar jij bent pas 33. Hoe, waar, waar is voor jou die, die fascinatie voor die link tussen jazz en literatuur ontstaan? Ja, eerst wat ik een hele uh, passionele jazzliefhebber. Het staat zelfs achter voor het boek, dus dan moet het wel waar zijn. Uh, en, ja, ik ben eigenlijk een literatuuronderzoeker. Uh, maar dat, uh, dat heb ik een tijdje. Een beetje geleden achter me gelaten. Maar toen is er wel een idee ontstaan. Van ik, aan de ene kant vind ik die jazz ongelooflijk goed. En uh, aan de andere kant uh, heb ik veel met literatuur. Als ik nou echt eens mag bepalen waar ik een, uh, een boek over ga schrijven. wat ik echt heel erg leuk vind. Ja. dan ga ik die twee bij elkaar brengen. Dat heb ik gedaan. Ja. Maar dan, dan moet er al ergens een, een ja, idee zeker, zijn was, geweest ik, van de, ja. er is een link. Want ja, wat precies. was volgens jou die eerste link. Nou, ik heb heel veel uh, Vlaamse literatuur onderzocht. En op een gegeven moment was ik in de vroege jaren twintig met mensen als Paul van ik bezig. En ik zag wel bij een aantal andere mensen ook dat ik steeds die jazz opduiken. Net op het moment dat ze hele andere dingen aan het doen uh, gingen. En net, net op het moment dat zij hun literatuur gingen vernieuwen, waren ze ook met die jazz bezig. En dat vond ik heel interessant. En ik, uh, ja, ik heb me eigenlijk toen ook al voorgenomen om dan eens te gaan kijken hoe dat in de rest van Europa en in, uh, in de rest van de 20e eeuw, 20e eeuw zat. Ja, want dan blijkt zelfs dat in, in Tsjechië, en, en, of Tsjechoslowakije toen nog... uit uh, uh, Polen, dat daar ook schrijvers zijn die ja. duidelijk een, een tik van de jazz mee hebben gekregen. Nou, het leuke is dat uh, de jazz komt natuurlijk in de Eerste Wereldoorlog komt het naar Europa toe... letterlijk in de loopgraven. En na die Eerste Wereldoorlog ja, dan staat eigenlijk heel Europa op de dansvloer. In alle grote steden staat iedereen ja, een beetje te stuiptrekken op die nieuwe muziek. En ja. uh, je ziet dan ook dat in al die landen waar, waar dat gebeurt... dat er dat ook op een andere manier wordt ingezet. En dan die twee landen die je net noemde, Tsjechoslowakije en Polen... die zijn natuurlijk nieuw na de Eerste Wereldoorlog. Die stonden, daar, die stonden nog niet op de kaart daarvoor. Ja. En daar zie je dat die, dat die jazz echt een aanleiding is om te gaan bedenken... Van, hoe gaan wij dat nieuwe land, hoe gaan we dat inrichten? Wat gaan we ja. ervan maken? Ja. Eh, ook weer eh, vernieuwing heeft daar heel veel mee te maken. Ja, even terug naar die loopgraven. Want uh, daar is de naam James Reese Europe. Die speelt een belangrijke rol. Mooie naam overigens. Over... Ja, prachtig, over... Ja, die, ja. De, de man die de jazz naar Europa brengt... die heet Europe van zijn achternaam. Ja, James Reese ja. Europe. Onthoud die naam. Een zwarte Amerikaan. Hij vocht in het leger van de Fransen. Ja, hij heeft heel veel uh, moeite moeten doen... om überhaupt in Europa te komen. Uh, als uh, onderdeel van het Amerikaanse leger uh, aanvankelijk. Want dat leger was gesegregeerd. Uh, blank en zwart mochten niet uh, samen vechten. Nou, het heeft een, een, een heel lange periode heeft dat geduurd voordat hij het eindelijk voor elkaar had... om daar in dat leger te mogen dienen. Toen kwamen ze in Europa aan en toen bleek eigenlijk dat dat eigenlijk nog steeds niks was. Dus ze mochten nog steeds niet samen met blanke vechten. Toen kregen ze de keuze van, jullie mogen of terug naar Amerika... en dan gaan jullie daar wachten op een hele zwarte divisie, want dat mag wel... of we voegen jullie nu op dit moment toe aan het Franse leger. Aha. En dat hebben ze gedaan. Nou, dat en heeft het dus... Franse leger geweten. Even we een klein stukje luisteren ja. even naar die muziek? And come in, look out. Hear that roar, there's one more. Stand fast, but there's a very light. Don't gasp or they'll find you all right. Don't start the bumming with those hand grenades. There's a machine gun, the holy space. Alert, gasp! Yes. Put on your man, and hurry up fast. Is dit al jazz te noemen? Het is meer een soort uh, gezongen hoorspel bijna. Uh, geluid, ja, dat is het Maar als wij nu aan jazz denken... dan denken we aan een uh, combootje, vierman: man, saxofoon, trompetist, uh, ja. drummer... en een, en een bassist, uh, bebop, zeg maar. Mm -hmm. Maar helemaal in het begin zag die jazz of, uh, er anders uit... en klonk die jazz dus ook heel erg anders. Uh, ja, hier hoor je natuurlijk nog wel een beetje die oude liedcultuur in, in terug... maar uh, de ritmische verschuivingen die zitten er al wel ja, in. Ja. Het is niet meer heel duidelijk. Vier kwarts niet ja, precies. Ja. Nee, nee, maar even, want dan de link naar de literatuur. Hoe, hoe heeft de literatuur hier. Uh, nou, het is James Wieseur met dit soort muziek. Uh, ja. Dit heeft hij trouwens in de loopgraven uh, bedacht dat, dat hij dit liedje ging schrijven. Dat ja. uh, het chaos van de Eerste Wereldoorlog. Het heet ook On Patrol in No Man's Land, dus uh, dat is wel heel toepasselijk. Precies, ja. Hij heeft dat echt ook uh, heeft het bedacht ook toen hij in een uh, in ziekenhuis lag. Want heeft een gifgasaanval heeft hij overleefd daar. Um, maar dit is, dit is de manier waarop de jazz naar Europa kwam. En dit is ook de, de jazzvorm die, uh, nou ja, die hele vroege avant horen. Uh, uh, hoorden. Hè. Dit was de muziek die hen enthousiast maakte. En voor ons klinkt het nu een beetje braaf. Dat, uh, dat, daar kunnen we niet omheen. Dat is ook omdat we al zoveel andere dingen hebben gehoord. Ja. Uh, maar dat is juist die ritmische verschuiving, heeft bij heel veel schrijvers, en dan noem ik misschien toch nog maar weer even Paul van Osta... heeft dat ervoor gezorgd dat zij begonnen na te denken over: ja, we kunnen ook onze literatuur anders indelen. Het vrije versvormen en dat soort dus dingen. Ja, het het hoeft gedaan. niet meer van A naar B, naar C, naar Aha. D, we kunnen vrije associaties maken. En het grappige is dan ook, als je die vroege literatuur uh, leest nu, die beïnvloed is door die jazz, dan lijkt dat wel alsof ze free jazz hebben gehoord. Ja. Maar ze hebben dus dit gehoord. Ja, ja. Is, is het eigenlijk zou je kunnen zeggen, dat de jazz destijds een beetje hetzelfde functie had als, als de punk in de jaren Zeker. 80, ja. 70, ja, ja, ja. het Elke generatie heeft natuurlijk ja, zijn eigen, eigen jazz. Maar die, maar, ja. Zijn eigen jazz, inderdaad. Ja. Uh, maar de jazz is wel heel lang meegegaan. Hè? Want hm. in de, de, de, de jazz van de jaren 60 was nog steeds jazz. Ja. Hè? Onder ja. andere, ja, dan kan ik de hele Beatlemania... Dat ja, afkant... want laten we even een sprong maken naar, naar, naar het tweede fragment... wat we kunnen laten horen. Dat is van Dizzy Gillespie, ja. de, de, de trompetist. Uh, die, die heeft een nummer uh, Vote Dizzy, want het gaat erom dat hij zich... Kandidaat stelt voor de presidentschap. Ja, dat was 1963, uh, hoogtepunt eigenlijk van de burgerrechtenbeweging. Ja, de beweging die ijverde voor gelijke rechten voor ja. zwarte Amerikanen. Ja. En uh, hij had een beetje als grap in het begin, maar later, het werd al heel snel heel erg serieus. Had hij bedacht: van, ja, ik moet maar gewoon een presidentiële campagne opzetten. En dat heeft hij toen ook gedaan. En uh, hij heeft al vergeven, ja, de dag dat hij zo'n campagne aftrapte, heeft hij dit nummer uh, gespeeld. Ladies and Gentlemen, de uh, Dizzy Gillespie-campaign for president needs a campaign song It is entitled Vote Dizzy. Typisch Amerikaanse problematiek. Hoe komen wij hier in Europa met, met dat fenomeen, met dit onderwerp te maken? Nou, dit, dit is 1963, 1964, het hoogtepunt van de burgerrechtenbeweging en de vernieuwingsbeweging in de jaren 60. Dat ja. is natuurlijk ietsje later in Europa, 1968, 1969. Bijvoorbeeld hier in Amsterdam, de Maagdenhuisbezetting. En ook daar zie je weer allerlei jazzmuzikanten rondlopen die dan een hele andere vorm uh, van jazz gaan spelen. Dat is de tijd van de free jazz en echt, uh, het loslaten van alle regels en alle, uh, alle voorschriften en ook hele andere ritmische oplossingen uh, gingen ze weer zoeken. En was, dan... was dat zonder die muziek niet gebeurd, denk je? Uh, wellicht wel, maar je ziet dat een aantal uh, mensen echt heel erg duidelijk op die muziek geïnspireerd blijven. In Nederland valt het eigenlijk wel mee in die periode, maar als je dan naar Vlaanderen gaat, dan heb je echt een hele rits van schrijvers die we nu eigenlijk, en waarschijnlijk ook wel uh, om, om goede redenen, niet meer zo goed kennen. Maar die maken echt een soort free jazz proza. Uh, ik daag iedereen uit om het te gaan lezen. Er, er zit werkelijk geen structuur meer in. Er zit eigenlijk helemaal geen logica meer in. Uh, ja, je, je ziet toch wel dat die, dat die muziek ervoor heeft gezorgd... dat in ieder geval dat soort experimenten zijn, uh, zijn uitgevoerd. Ja, het leuke was... we hadden net hier een cd op tafel liggen van de Boris Vian... Ja. die uh, in de jaren 50, 60 uh, met uh, Jean-Paul Sartre... Uh, ook de jazz in Frankrijk. Dus dat is ja. ook, ook een link tussen jazz en literatuur. Nou ja, dat is, heel, dat is inderdaad ook een hele grappige tweestrijd. Dus die twee, uh, Sartre had vlak voor de Tweede Wereldoorlog een roman geschreven... waarin de jazz eigenlijk de essentie van het leven bleek. Ja. En Boris Vian was allergisch voor alles wat een, op een essentie leek. Dus hij schreef een roman die er echt uh, diametraal tegenover stond. En Jean-Paul Sartre komt dan ook in die roman voor als Jean-Solpartre. Jean Jean ja, ja. <laughs> en daar moest uh, Sartre weer heel erg om lachen. Ja, moest ja, hij heel ja. Ja. Even <laughs> naar de wat minder recentere geschiedenis. Sonny Rollins, saxofonist. Die heeft een stuk opgenomen uh, en dat was na de aanslag op de Twin Towers. Ja, hij, hij woonde zeven blokken ver, verwijderd van die Twin Towers. Dus ja. op 11 september 2001 hoort hij een vliegtuig overgaan. En uh, ja, dat gebeurt natuurlijk wel vaker in New York. Maar op een gegeven moment kwam er een hele grote klap achteraan. En uh, nou, hij keek eigenlijk net de verkeerde kant op. Dus hij moest de straat oplopen om te kijken wat er was gebeurd. En zag daar een toren roken. En een kwartier later de tweede vliegtuig live in die toren vliegen. En uh, hij heeft ook nog de eerste toren zien, zien uh, instorten. En uh, ja, op een gegeven moment, hij was daar helemaal alleen. Hè. Zijn vrouw leeft ook nog wel, maar die... Uh, die, die woonde ergens, uh, die zat in het buitenhuis. Uh, en ze zat er een, een hele dag, een, en nog een hele dag geloof ik... Uh, ja. opgesloten in zijn ja. uh, appartement. En vier dagen later, met de daveren nog op zijn lijf... Uh, stond hij toch weer op het podium. In Boston. In Boston, om uh, het publiek een hart onder de riem te steken. Jazz, yes, dus als reflectie van de maatschappij. Van wat er nou, gebeurt. Dat het, dit, en dat heet... heeft dan weer zijn weerslag op de literatuur. Dat is eigenlijk de, de, de tweetrapstraketten die jij yes, Ja, het is een ja. enorme wisselwerking. En uh, ja, iedere keer uh, zijn mensen bezig om ja. de wereld ja. net ja. iets beter, mooier en ja. spannender vooral ja. te maken. Dit klinkt niet erg revolutionair meer, natuurlijk. Hè? Nee, dit klinkt. Maar, maar dit heet Without a Song. En het, eh, het, het, weet je, ook het moment is niet om een hele wilde muziek te maken. Maar without a song, eh, zonder liedje, zonder muziek is het leven niks waard. En het is ook een beetje de bedoeling om na, zelfs na 11 september. Eh, Zorgen die terroristen er niet voor dat ze dat ons eronder krijgen? Want we hebben nog altijd onze muziek. En op een gegeven moment begint hij hier trouwens ook wel een beetje te spelen met de jazz-traditie. Want dan gaat hij uh, uh, oh suzanne uh, dat liedje met die, die, die Neger met zijn banjo op ja, ja, ja, zich, zeg maar. ja, ja. uh, begint hij te citeren. En dat wordt steeds minder. Dus hij, hij, hij laat ook zien: van kijk, uh, er is een bepaalde geschiedenis in ons eigen land, in Amerika. Die moeten we ook zeker niet vergeten. Mm. Dat is namelijk de geschiedenis die ik met mij meedraag. Uh, dus we moeten wel tolerant blijven. Nou, dat is na 11 september 2001. In Amerika net iets minder goed gelukt. Ja. Maar je ziet dat dat in de jazz en ook in een aantal boeken die daar dan weer op inspelen, uh, heel goed over nagedacht wordt steeds. Ja, ja. fascinerend om te lezen allemaal. En vooral om veel muziek bij op te zetten. Hè? Absoluut. Ja, ja. ja, ja. goed. Uh, dankjewel. Het boek heet uh, Rebelse Ridders, is getiteld Rebelse Ridders. Het uh, ligt nu in de winkel en Matthijs de Ridder heeft het geschreven. Dankjewel. Graag gedaan. Dat was het tweede uur van de Opium. We zitten uh, tegen het nieuws van vier straks nog een half uur. Dan uh, David Baden, die komt langs om te praten over de nieuwe serie uh, van de Avro Artman. Die samen met uh, Jasper KB maakt. Frank Verhalen voorspelt wie de belangrijkste prijs de Polifinario wint. Roepi Roepi, u weet het. En in de rubriek De Bus bellen we vandaag met Debbie Petter. En 80 seconden via Catharina Tijema, dichter is. Dat allemaal na het journaal van vier uur. Tot zo. Opium. Avro. Zelfstandig, ondernemend en dan opeens... Luister naar mij, alsjeblieft. Bang en verdrietig. Ik word helemaal wanhopig. Niets helpt, niets. Ja, één behandeling. Elektroshock. Onder kunstmatige condities wek je een epileptisch insult op. Luister morgen naar de documentaire Geschokt. Zeg, het is weer gebeurd. Hey, hey, ik weet helemaal van niks. Elektroshock.